Raymond Seré met het NWS-Journaal. Het is nog om Duits Holland vanochtend zonder stroom kwam te zitten. Hoogspanningsnetbeheerder Tennet zei al snel dat er een technische fout zat... in het hoogspanningsstation in Diemen. Maar de oorzaak van die fout is nog een raadsel voor Tennet. Volgens netbeheerder Liander kwamen ongeveer een miljoen huishoudens... zonder stroom te zitten. Normaal zijn in Nederland alle hoogspanningskabels dubbel uitgevoerd... zodat bij een storing de elektriciteit over een andere kabel kan lopen. Dat systeem werkte vanochtend niet. Inmiddels is de stroomvoorziening overal hersteld. Het treinverkeer in Noord-Holland en Utrecht zal nog wel de hele dag ernstig ontregeld zijn. Het kabinet gaat de gevolgen van de stroomstoring in Noord-Holland onderzoeken. Volgens minister van der Steur van Veiligheid en Justitie is de overheidssite crisis.nl in actie gekomen. En er waren extra agenten op straat. De Tweede Kamer wil van minister Kamp van Economische Zaken weten wat de oorzaak van de stroomstoring is. En of er maatregelen moeten worden getroffen voor de toekomst. De Kamerleden vinden de gevolgen voor de Randstad relatief groot. Steeds vaker lukt het winkelketens om huurverlagingen af te dwingen bij de verhuurder. Winkeliers betalen voor sommige winkelpanden tot 30% minder huur. VND sprak met een groep verhuurders af minder huur te betalen. En ook Livera, Intersport en Handyman is het gelukt om afspraken te maken over een lagere huurprijs. De eigenaren zien dat de omzet terugloopt en dat ze wat moeten doen om leegstand te voorkomen, zegt retail vastgoedadviseurs. Uit cijfers van vastgoedadviseur JLL blijkt dat de huren van winkelpanden al vijf jaar op rij... Dalen. De Duitse piloot Andreas Lubitsch had op de dag van de crash een doktersverklaring gekregen om zich ziek te melden. Het papier is in stukken gescheurd gevonden bij hem thuis, zegt de Duitse justitie. In de doktersverklaring staat dat Lubitsch niet kon werken, maar zijn werkgever Germanwings wist niet dat Lubitsch ziek was. De copiloot van het vliegtuig dat in de Franse Alpen is neergestort was onder behandeling van een arts. En dan het weer... Veel plaatsen zonnig, temperatuur rond de 8 à 9 graden. Morgen regen en wind, maar wel iets warmer dan vandaag. Dit, Dit is Helene Geest van de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Blarikum en Inbrugge, 7 kilometer. Ook op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Naarden en Knopendiemen, 11 kilometer. En op de A16 Rotterdam-Breda bij de Randweg Dordrecht... 5 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrok is daar dicht... Tot slot de M210 Schoonhoven richting Rotterdam voor de aansluiting met de A16 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Nou, mocht je nou nog steeds geen stroom hebben... en luister je op je transistor radiootje met batterijtjes erin. Goed dat je luistert, overigens dan. Maar uh, ga niet 112 bellen of zo. Doet het alleen als je een gaslek hebt, dan mag je wel bellen. Maar uh, daar zijn geen problemen mee als het goed is. Goed. <lacht> ja, nee, ik, ik, ik zat even in de bus net, hè. Ja. Hier naartoe. En uh, kwam met Haarlem. Jezus, we zaten het ding vol. Ja. Rij je 1 seconde, is er geen stroom. En meteen heel Nederland in roer. Vliegtuigen die niet mogen landen. Treinen die niet rijden. Stoplichten die het niet doen. Dan moet ik even terugdenken van uh, 150 jaar geleden of zoiets. 200 jaar geleden. Uh, wanneer is de stroom uitgevonden door uh, meneer uh, Volt. Ja. Toen was er helemaal niks. En toen ging ook alles gewoon door. Wat ja. zijn we dan om brand, hè? Ja, maar ja, we zijn ondertussen gewend aan trein, bus. Ja, wat zijn we verwinden? Mobiele telefoon. nesten zijn we gewoon.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 And she said I'm mm not -hmm. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Maurice Mulder. Vorige week dus op nummer 3 Ellie Golding, Love Me Like You Do, Twee Echo Smith met cool kids en één Omi cheerleader. En deze week beginnen we nummer 40, The Weeknd, met Earn It. The Euro Breakdown. You make it look like it's magic. Oh, you know. Cause I see nobody, nobody but you, you. you. I'm never confused Hey, hey I'm so used to being you We living on life. Even weken in de lijst van Fifty Shades of Grey. Dus dit weekend met Earn It. En van de weekend gaan we over naar de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. En dat is uh, Woody Allen. Niet uh, in de war te brengen met uh, Woody Allen, de acteur en uh, uh, ja, muzikant, schrijver, uh, noem het maar allemaal. Die komt uit uh, 1935, Woody Allen. Maar deze Woody Allen, uh, die is net pas ontdekt...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 Nieuw binnengekomen dus deze week op 37. Onze internet internethit Woody Allen. Samen met Ed Sheeran. Mooie track All About It. Benieuwd hoe hij het verder gaat doen in Europa de komende weken. Luister dan iedere vrijdag gewoon tussen 3 en 5 naar Zeevum Zandvoort. Wij gaan luisteren naar 34. DJ Fresh samen All met Ellie. Harry met Graffiti. Don't believe that we are strong enough to hold on. Cause I'm the only one to get you. The only and understand the logic of how we came to be, or what we're gaining from it. That we should dare to dream. 'Cause I'm the only one to get you. The only.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 De nummer uitkwam. Dat ik nooit van de Elbert gehoord. Wel van de Little Mouse of een Elbert Maar nooit tegen een Elbert Maakt niet uit. I got it. Het is een prachtige track. Ondertussen zoals ik al zei, 19 weken staat hij maar liefst in de lijst. 6 zesde positie was zijn hoogste plaats. Deze week dus op 31. En de lijst ziet er aan de onderkant heel erg groot uit. Dat kan ik je verklappen. is want zoals je al gemerkt hebt, uh, hebben we er een hoop over geslagen. En welke dat zijn? Nou, dat gaat... Uh... Jawel, zonder voor jou verklappen. Hij gaat 40 tot en met 31 aan jou vertellen. Nou, op uh, 40. Vorige week stond hij op 39. De weekend met Ernit. Op 39 hoort jij met Take Me To The Church. 25 weken er al in. En langs de zittende plaat van deze week. Ja, dat klopt. Eh... Uh, op 38, vorige week stond hij op 36 Chris Brown en Tyga met IO. Nieuw binnengekomen deze week Hoody Allen featuring Edge Sheeran met Alle It op 37. Op 36 Pauls met One Less Night. Op 35 Taylor Swift met Blank Spaces. De hoogste notering was 1. En op 34 DJ Fresh met Gravity. En op 33 hebben we Shepard met Geronimo.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 Mijn idee, iedere keer zo'n uh, jaren tachtig uh, tintje aan dit nummer. Sowieso aan de groep, hier is de waarschijnlijk is ook daarom zo. Even een beetje een throwback uh, naar de jaren. Het is toch een uh, tweede hit die in Europa in de top 40 terecht komt. Dit oh, keer met uh, dit nummer dus King. Op nummer 30.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 Want het is een Britse singer-songwriter, dat weten we allemaal wel. Eind 2012 kreeg hij bekendheid na zijn bijdrage aan de track Ledge van Disclosure. En nog een half jaar later prikt zijn naam op de single La La La La La La La La La La La La La La La La La La die nog? Ja. La Naughty Boy? Ja, zeker. Ik weet niet of waren, maar in ieder geval Smith werd wereldwijd bekend dankzij Naughty Boy. In de top 40 bereikte de single de vierde plaats, maar liefst. Zijn debuutalbum In The Lonely Hour... dat op 23 mei 2014 verscheen... blijkt een ware hitalbum te zijn. Daarvoor weten namelijk Money On My Mind... I'm Not The Only One en Stay With Me... de top 40 te bereiken. En uh, Stay With Me is echt de allergrootste alle, alle, alle hit geweest... van hem in ons land en in Europa. Na februari uh, dit jaar... wordt de volgende... The uh, Nadat hij bij de collega's van 58 dan is uh, uitgeroepen tot een alarmscheid. Zijn vijfde hit in de Nederlandse top 40. Maar ook zijn vijfde hit in de Europese top 40. En dan heb ik het over uh, deze. Sam Smith met Lay Me Down. Yeah, I, I believe that one day I will be where I was. Right there, right next to you. And it's hard, the days just seem so dark, the moon.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 But the feelings overwhelm me It's much too strong Can I lay by your side Next to you Take care of you. <laughs>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 So open up my eyes.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 20 dus voor uh, David Cortes samen met Sam Martin. Prachtige Dangerous. Laatste nummer uh, voor het nieuws: dat is uh, Alesso met Heroes. De Euro Breakdown.